Het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl dus Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. bij. Maar gereden van de moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. bij. Maar gereden van de moeder, van mijn moeder dus van mij. for my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 He was a poor puller, he was so unzaltier Because he had a flair He was one with a dose, he was a rock idol And all is good Come and me, En het war irgendwie no plastic money, in onze banken tegenin. Woher die schulden kamen War wohl jedermann bekannt bekend. war ein een man die vrouwen en seinen liep in was een superstar, aber was super zo populair, was exaltiert. Genau dat was zijn flair. Hij war een virtuose hij een rock idol. En alles wat kappen, rock aber up, up, But rock me up, I think mm -hmm. mm -hmm.